10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Kokkelman. zijn verkocht als inktvisrinnen. Ringen. Voedselfraude wordt zwaar onderschat. Vindt Europarlementariër Esther de Lange. U hoort haar zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Mark Visser. Minister Timmermans betreurt de inbraak in een woning in Den Haag... die onder beheer staat van de Russische ambassade. Gisteravond werd ingebroken in het huis aan de Bandstraat... vlakbij de ambassade. Of daarbij iets is gestolen, is nog onduidelijk. Het pand heeft geen diplomatieke status. Het werd gebruikt als woonhuis voor ambassadepersoneel. Volgens verslaggever Wilco Boom zal het nieuwe incident niet helpen... bij het verbeteren van de onderlinge betrekkingen... tussen Nederland en Rusland. Als je kijkt naar wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd... dan ligt het wel voor de hand dat de Russische autoriteiten... nu weer met een argwanende blik naar Nederland kijken. Een Russische tv-zender schijnt inmiddels al te melden... dat Nederlanders een huis van de ambassade in Den Haag plunderen. Ja, en ik denk dat het ook niet voor niks is dat minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken er als de kippen bij was... om die inbraak in Den Haag publiekelijk te betreuren. Binnen de politie wordt er voorlopig van uitgegaan dat de inbraak in de Haagse woning, die wordt beheerd dus door de Russische ambassade, niets te maken heeft met de diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland. Het consumentenvertrouwen heeft de hoogste stand bereikt in ruim twee jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nog altijd meer consumenten pessimistisch over de economie dan positief, maar het aantal pessimisten neemt af. De koopbereidheid onder consumenten neemt toe, zegt economieredacteur Merel Stikkelorem. Mensen vinden het wat minder ongunstig om uh, grote aankopen te doen. Bijvoorbeeld wasmachines en televisies. En dat is natuurlijk uh, heel belangrijk hè, voor de economie, om die economie weer op gang te helpen. Uh, als je wat meer vertrouwen hebt in je eigen economische situatie. dan denk je van: nou ja, het kan wel weer, die, die koelkast of die auto. Dus uh, wat dat betreft ziet het er weer een stukje gunstiger uit of minder somber. De inspectie SZW, vroeger bekend als de arbeidsinspectie... heeft veel kritiek op het personeelsbeleid van supermarktbedrijf Aldi. Dat blijkt uit een brief van de inspectie die in handen is van de NOS. Het is de eerste keer dat Aldi in Nederland formeel op de vingers wordt getikt. In de brief laat de inspectie weten dat de werkdruk bij de Aldi te hoog is. Daarbij is er sprake van ongewenste omgangsvormen... en doet de Aldi te weinig om gezondheidsschade... door een te hoge fysieke belasting te beperken. Vakbond CNV vertelt welke fysieke klachten er kunnen optreden. RSI-achtige klachten. Zowel aan de rug, dat speelt veel in de distributiecentra, als ook aan de nek en aan de armen. En dat heeft heel veel, denk ik, te maken met uh, repeterende ha uh, handelingen, zoals uh, aan kassa. Als Aldi geen verbeteringen doorvoert, riskeert het bedrijf volgens de inspectie een boete. Ondanks de economische crisis groeit de markt voor het beveiligen van online data hard. Zo hard dat universiteiten niet kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel. Nederland wil een sterke speler zijn op de internationale markt in cybersecurity met Den Haag als middelpunt. De stad investeert daarom samen met Europa 1,5 miljoen in een nieuw bedrijvenpark voor veiligheid en digitale beveiliging. De campus gaat begin 2014 open. Het weer, in het zuiden en westen is het bewolkt... en er kan wat regen vallen, er staat weinig wind... en het wordt 13 tot 16 graden. Dankjewel, Mark. Zometeen, dames en heren. Een harde schijf die 1 miljard jaar meegaat. U hoort het zo, bij de KRO. Dat is het dus. Waar kom ik in contact met andere startende ondernemers? En wie kan mij het verschil uitleggen tussen eenmanszaak en BV?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 Ucho's Pearl weer als beste optieketen. Bedankt voor uw stem. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken. Kritisch zijn. National Academic is er voor klanten die meer verwachten. Meer service. Meer zekerheid. Dankzij onze klanten zijn we geworden wie we nu zijn. National Academic. De verzekeraar voor hoger opgeleiden. Ontdek ons op na.nl.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 Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Maansparen. U kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl/slash paren. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er een aanvullend alarmmiddel van de overheid: NL-Alert.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 KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman zijn verkocht als calamaris Voedselfraude wordt zwaar onderschat Universiteit Twente ontwikkelt een harde schijf Die 1 miljard jaar meegaat de jaarlijkse doktersrekeningen uit het buitenland stijgen explosie, explosief. Eh, erbij moet wel worden aangetekend dat mensen eh, natuurlijk gewoon vaak het recht hebben... op basis van hun polis om zich in het buitenland te laten behandelen. Dus we, we kunnen ook niet in alle gevallen voorkomen... dat mensen ook daar gebruik van maken. En het tumeur van Niel Gunjerli, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Paardenvlees dat wordt verkocht als rund en gesjoemel met biologische eieren. Het zijn geen incidenten. Voedselfraude is een zwaar onderschat probleem. Blijkt uit onderzoek dat in opdracht van CDA Europarlementariër Esther de Lange is uitgevoerd. Mevrouw de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, nu dus weer die varkensanussen uh, verkocht als inktvisringen. Is dat de meest schokkende conclusie uit het rapport? Nee, dat is wel het voorbeeld wat het meeste is bijgebleven... maar het is niet een voorbeeld uit de top 10... van meest voorkomende producten op het gebied van voedselfraude. Nee, wat is dat wel? Uh, dan moet u denken aan olijfolie, uh, wijn, uh, u noemde de bioproducten al, uh, producten waar het uh, heel makkelijk of relatief makkelijk is om een uh, duur product uh, te verkopen terwijl je eigenlijk een, uh, ja, een goedkoop product uh, aanbiedt. Juist. Met andere woorden, er wordt nogal wat gerotzooid. Even nog over die varkensalens, hebt u dat keihard kunnen bewijzen eigenlijk? Want het is natuurlijk een smerig verhaal, zo op het eerste gezicht. Ja, het is, een, het is een heel smerig verhaal. Het feit dat het uh, meerdere keren naar voren kwam uh, uh, vanuit de sector... dat er ook naar gekeken wordt, dat het er tegen onderzoek naar wordt gedaan... en rekening uh, mee wordt gehouden. Ja, dat lijkt mij toch dat je dat niet voor niks doet. Nee. Uh, en nu? En nu moeten we vooral uh, in Europa en in de landen van de Europese Unie heel snel die blinde vlek, want we controleren ook niet op voedselfraude, die blinde vlek uh, die moet weg. En dat kan door beter samen te werken, door het probleem beter in beeld te krijgen en de opsporing uh, veel doeltreffender te hebben dan dat we dat nu hebben. Ja, waar is de fraude het grootst eigenlijk? Ja, dat hangt heel erg van het soort fraude af. U, u zou denken wellicht, uh, hè, het zal in het noorden van Europa wel goed zijn en in het zuiden uh, slecht. Nou, mijn ervaring is dat de Italianen uh, ver voorop lopen als het gaat om opsporing. Maar ja, dan merk ik weer dat Italianen die kwaad willen, die doen dat dan doodleuk vervolgens in Slovenië. Dus Europa is één groot waterbed wat dat betreft. En je bent zo uh, ja, je bent zo sterk uh, of zo zwak als de zwakste schakel. En uh, we moeten dus allemaal naar een hoger niveau. Ja, zijn het ondernemers die stiekem met een centje willen bijverdienen en wat goedkoper willen produceren, zodat ze er meer voor terugkrijgen? Of is die sprake van georganiseerde criminaliteit? Nou, je ziet uh, langzaam dat uh, hè, we overgaan van een situatie waar slimme jongens denken hè, over de rug van de consument uh, geld te kunnen verdienen. Dat is natuurlijk al verkeerd. Maar onder andere Europol en ook Interpol die geven aan van steeds meer uh, heeft dit ook de interesse van de georganiseerde criminaliteit. Uh, er zijn al een aantal dus opgelost die dat echt uh, nou ja, professioneel deden. Um, dus wij zullen als overheid ook snel uh, ja, dat, die achterstand die wij hebben uh, moeten Inlopen, want ze zijn ons nu veel te slim af. Ja. U verwijt de Europese Commissie dat die de fraude afdoet als incidenten... en dus ja. te weinig regels opstelt. Wat voor een extra regels zou u willen hebben dan? Nou, het gaat mij niet zozeer om altijd maar meer regels. Dat is uh, zeker niet het Europa waar ik voor sta... Uh, maar we hebben regels op Europees niveau afgesproken. Die zijn er al. En vervolgens zie je dat uh, de handhaving daarvan... een lappendeken is van nou 28 landen en daarbinnen nog allerlei deelstaten. En dat werkt niet samen. En eigenlijk zegt de Europese Commissie zoveel als van... ja, jongens, zoek het maar uit. De regels zijn wel van ons. Maar die versnippering, daar gaan we ons niet mee bemoeien. Ja, ja en dat kan natuurlijk niet. Dus die regie op Europees niveau moet ook omhoog. Ja, oké, okay, maar dan heb je de regels. Uh, dat is dan leuk en aardig. Maar dan moeten die regels ook... ...worden nageleefd en dus ja. ook worden gecontroleerd en dan zit je weer op nationaal niveau. Want dan heb Absoluut. je de voedsel- en warenautoriteiten die dat dan moeten doen? Ja, samen overigens met de, de, de, het Voedsel- en Veterinaire bureau wat de Europese Unie wel heeft... ...die kunnen natuurlijk niet in hun eentje controleren, maar die moeten naar onze mening wel ophouden... ...met alleen maar aangekondigd ergens te verschijnen. Dat moet ook wat... wat... Onvoorspelbaarder kunnen hè, dan op het ogenblik gebeurt, Maar inderdaad, uh, de, de nationale autoriteiten die hebben de hoofdtaak bij de opsporing. Maar we kunnen dan wel leren van wat andere landen doen. Hè. Ik noemde Italië, ik noemde Denemarken. Daar zijn die diensten uh, een, een stuk effectiever door een andere manier van werken. En daar ja. kunnen wij in Nederland ook wel van leren. Ja. Met andere woorden, uh, de, uh, we, we zouden daar nog heel veel van kunnen leren. Is er ook een rol weggelegd voor Europol? Ja, absoluut. Uh, tot nu toe is het zo dat Europol heel veel kennis en kunde in huis heeft om, om van die lappendeken uh, één uh, ja, sluitend beeld te maken en dus effectiever op te sporen. Dat is nu nog vrijwillig om mee te werken. Dus we moeten veel uh, sneller, is mijn advies, uh, gebruik maken van Europol. Ze zijn er. Ze kunnen meer dan we denken. Ja, laten we ze ook gebruiken dan. En dat heeft Nederland bijvoorbeeld bij het paardenvleesschandaal uh, zeer achterwege gelaten. Zowel van, van Europol als vanuit de zijde van de Europese Commissie Hoor ...hoorden wij dat Nederland niet echt bereid was om mee te werken. Ja, dat is zonde natuurlijk, want producten die gaan doodleuk grenzen over. Dus zou de handhaving dat ook moeten doen. Ja. Is het ook niet zo dat in de consumentendemocratie van tegenwoordig... ...dat mensen die dit doen zichzelf uiteindelijk gewoon enorm in de vingers snijden? Want mensen kopen die producten dan gewoon niet meer. Nou, was maar waar. Uh, mijn bevinding is dat degene die eigenlijk het minste kan doen aan uh, voedselfraude... Hè, ...de boer die investeert in een eerlijk product... ...de consument die bewust inkoopt, die zijn juist de dupe... Dus uh, wat er gebeurt is dat de consument zegt, drie op de tien consumenten... ja, wij vertrouwen het gewoon niet meer. Nee. Dus de hele voedselketen leidt hieronder. Ja. Terwijl het een paar rotte appels zijn die het veroorzaken. Dus, dus die, moeten, die rotte appels moeten er zo snel mogelijk uit. Goed. Hebt u een motor? Heb ik een motor? Nee, ik ga meestal gewoon op de fiets. Hebt u een leren pak? Uh, ik heb wel een, uh, een leren jurk, uh, meneer Kokkelman. Hebt u ooit een snor gehad? <laughs> Ik, ik voel hem al een tijdje komen in deze vraag. Nee, gelukkig <lacht> heb ik ook geen snor. Waarom bent u dan een betere lijsttrekker voor het CDA... voor de Europese verkiezingen dan uh, Wim van der Kamp... die zich ook kandidaat heeft gesteld opnieuw? Omdat zowel Europa als het CDA... nu een heel andere lijsttrekker nodig hebben dan in het verleden. Er spelen andere zaken. Wij moeten als partij ook wat scherper onze oppositierol innemen. En ik ben ervan overtuigd dat ik, uh, ondanks dat ik alleen maar op de fiets kom... maar dan wel misschien in mijn leren jurk die rol uh, beter kan vervullen. Dus vandaar dat ik mijn nek uitsteek. Komt er nog iets als een lijsttrekkersverkiezing bij jullie, of niet? We zitten er al middenin. Uh, we hebben ongeveer de helft van de debatten gehad. Zoals het CDA betaamt doen wij dat wel uh, netjes beschaafd en uh, af en toe met een, uh, met een knuffel. Dus uh, Wim en ik uh, kunnen nog prima met elkaar door één deur. Ja. Maar op 2 november weten we wat de leden besloten hebben. Ze kunnen sinds uh, gisteren hun stem uitbrengen. Ervaring telt juist neer, is geloof ik de slogan van Wim van der Kamp. Welke slent u daar tegenover? Ik vind dat trouwens een compliment van de, heer, van de heer Van der Kamp... want in het Europese heb ik een jaar meer ervaring dan hij. Maar ja, <laughs> tegen, tegen, tegen die bijna 30 jaar in, in, in de politiek in totaal kan ik niet op. Ik ga voor een nieuw land. Dat heeft Europa nodig en dat heeft het CDA ook keihard nodig. Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Een nieuwe heup. Steeds meer Nederlanders gaan op zoek naar zorg over de grens. Door deze vriendelijke kundige dokter. <laughs> Waarom werken Belgische ziekenhuizen zoveel sneller en patiëntvriendelijker dan Nederlandse? Mijn vragen, mijn onzekerheden waren uitgangspunt. Dit is Caro Goedemorgen Nederland met De Zorgtoerist. In Nederland, dames en heren, leiden de marktwerking in de zorg tot onnodige polies en zorg. Hoe zit dat in België, waar de patiënt nog altijd klant en koning is? De jaarlijkse doktersrekeningen uit het buitenland stijgen explosief. Hoort u in het laatste deel van de zorgtoerist gemaakt door Roy Hikkens. In 2009 besteden Nederlanders 290 miljoen euro in buitenlandse ziekenhuizen. Een fractie van het Nederlandse ziekenhuisbudget in dat jaar. Vorig jaar ging het echter al om 620 miljoen euro en dit jaar naar verwachting om 640 miljoen euro. Dat blijkt uit de huidige ramingen van het ministerie van VWS voor grensoverschrijdende zorg. Goedemorgen, u spreekt met Danielle Knubben, zorgadvies en bemiddeling. Het ministerie onderzoekt nu waarom die vlucht naar het buitenland groeit. Nee, als het een in Nederland erkende behandeling betreft, dan hoeft dat niet. Uh, de specialist in het ziekenhuis in Leuven kan u daar ook wel in adviseren. We weten ook wel ongeveer welke behandelingen volgens het college van zorgverzekeraars wel of niet erkend zijn. Ja, die cijfers hebben we ook gehoord. Joris Prevo van zorgverzekeraar ja, ik is... VGZ. Ik wil erbij zeggen dat het ontzettend ingewikkeld is... om precies in beeld te krijgen wat er aan zorg in het buitenland geleverd is. Dat komt op allerlei manieren komt dat zeg maar bij ons binnen. En dat is niet alleen de gecontacteerde ziekenhuizen... ook mensen die uh, al zich al hebben laten behandelen en een restitutienota indienen. Uh, ook garantie, Europese garantieformulieren die uh, pas veel later uh, bij ons afgerekend worden. Dus het is sowieso altijd erg ingewikkeld uh, om die cijfers boven tafel te krijgen. En om dan, uh, uh, dan ook vast te stellen of er of een overschrijding heeft plaatsgevonden. Dus wij zijn er ook druk mee bezig om dat goed in kaart te krijgen. Uh, daarbij moet wel worden aangetekend dat mensen uh, natuurlijk gewoon vaak het recht hebben... op basis van hun polis en op basis van, van de zorgverzekeringswet... om zich in buitenland te laten behandelen. Dus we kunnen ook niet in alle gevallen voorkomen... dat mensen ook daar gebruik van maken. Extra gevoelig aan deze overschrijding... is dat onduidelijk is wat de oorzaken daarvan zijn. Op dit moment wordt er door verschillende ministeries... een onderzoek opgezet naar de gestegen zorguitgaven over de grens. komt door die ingewikkelde constructies. Met name van die Europese garantieformulieren. Als mensen die krijgen, gaat het ziekenhuis in dat land... bij het lokale ziekenfonds dat in rekening brengen. En dat gaat naar het Nederlandse CVZ. Met alle vertraging natuurlijk weer van Dien. Die moeten natuurlijk weer checken of dat ook daadwerkelijk... die zorg geleverd is. En vervolgens stuurt het Nederlandse CVZ... Zet dan de rekening zeg maar weer naar ons toe. Dus ja, daar zitten een aantal schijven in... en dat, dat zorgt voor vertraging daarop. Assistenten dokter Vijgen, goedemorgen. Ik denk dat als een patiënt uit ons land verwezen wordt... dat hij misschien vaak ja, eh, anders behandeld wordt... als een patiënt uit ja, België. Ja, dat klopt. Mag ik van u de naam... Erwin Vijgen, huisarts in de grensstreek. Dat men toch ook denkt van ja, uh, uh, dat valt in een ander budget. Dat betaalt de Belgische overheid niet of de zorgverzekeraar in België niet. Dat weet ik niet, maar dat is wel iets wat je je af moet vragen. Die, die, die patiënt komt uit een ander land en de zorgverzekeraar uit ons land betaalt dat. De patiënt is klant is koning in België, maar een Nederlandse patiënt is klant is keizer in België. Ja, misschien wel, ja. Leidt de marktwerking in België dan niet tot het ontstaan van onnodige kosten? Zinloze consulten, overbodige polies? Niet echt, zegt Chris Despallier, algemeen directeur van AZ Clina in Braschaat. Dat zou een gevaar zijn. Uh, daar zijn zeker excessen te vinden. Maar algemeen denk ik niet dat wij zoveel te veel zorg geven. Ik denk dat het dat is dubbelzijdig. Joost Baart, hoofdarts van AZ-Klina in Braschaat. Qua overheid zou ik natuurlijk graag zoveel mogelijk controle op mijn budgetten hebben. Dat is één facet. Maar ik denk als patiënt wil ik vooral een systeem wat toegankelijk is, wat, waar, waar ik mijn zorg vraag, als ik, als ik nood heb aan zorg, waar ik laagdrempelig daarover kan beschikken. En ik denk als we in een een toekomstig systeem moeten stappen... dat ik hoop dat alle partners die aan tafel daar rond zullen schuiven... Dat die, dat die met die zaken rekening zullen houden. Ik denk dat het een van de sterke punten is die wij vandaag hebben... dat wij ten opzichte van andere zorgsystemen... zeer toegankelijk zijn, ook, ook zeer serviceverlenend zijn... en dat onze patiënten sterk centraal staan. Dit is toch iets wat wij als, als product moeten bewaken, denk ik. Ik denk dat de ingreep op zich is goedkoper... maar de hele systematiek van patiënten die naar België gaan... is toch vaak dat ze eerst hier in het ziekenhuis geweest zijn dat ze voor een tweede mening gaan. En dat er misschien een, over, een diagnostiek en overbehandeling plaatsvindt... wat op zich wel meer kosten met zich meebrengt. Ja, een eerste consult en ook een second opinion is op verwijzing geen enkel probleem. Nou, de frustratie van huisartsen is dat de zorgverzeker ons er niet altijd in steunt... Gedaan, eh, om tegen een patiënt gaat te gaat zeggen van... heeft het wel zin om een tweede mening te vragen? Ja, wat, welk voordeel behaal je daarmee? Soms moet je gewoon accepteren dat een, een aandoening helemaal uitgezocht is en uitgediagnosticeerd en uitbehandeld is. Maar patiënten willen dan toch vaak nog een tweede mening. Dan zou eigenlijk de zorgverzekeraar ook meer een rol in moeten spelen... om dat goed te sturen. Het laatste deel was dat van de zorg gemaakt door Roy Herkens. Volgende week schotelen wij u op dit tijdstip het volgende voor. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en ook Bulgaren zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ik denk dat vanaf 1 januari in Nederland overspoeld zal worden. De dijken staan op breken. Volgende week in Cairo. Goedemorgen Nederland. Ik hoop dat het nog even weg blijft. Help. Maar ik vrees het ergste. De Roemenen komen. Vanaf maandag en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom op goedemorgennederland.nl Straks een harde schijf die 1 miljard jaar meegaat. Eerst de uurt de hier is Neil Gunieri. Offerfeest is zo goed als voorbij. Weer zijn er duizenden schapen geslacht. De wereld heeft net op Dierendag alle dieren geëerd... alle schapen zijn geaaid en omhelst... en een paar weken later zijn ze geslacht. Mens, het meest onvoorspelbaar en onvoorstelbare dier ter wereld... We denken vaak dat we van apen afstammen... maar dat is een overschatting en arrogantie van de mens zelf. Want apen zijn veel te intelligent voor ons. Als we een dier zouden moeten kiezen waar we op lijken... dan is dat wel een schaap. We verschillen immers niet zoveel van schapen. We volgen elkaar, hebben altijd een herder nodig... in de vorm van een geliefde, een baas, een goeroe, een geloof... een profeet, een president en noem maar op. Dat blijkt ook uit al die geloofsboeken. God ziet een schaap ook het meest identiek aan de mens blijkbaar want toen Abraham zijn zoon wilde offeren aan God... heeft God niet voor niets een schaap gestuurd. En we zijn kuddedieren. We volgen elkaar net als bij de schapen. Op een dag zei een schaap... ik heb het helemaal gehad met mijn volginstinct. Vanaf vandaag ga ik niemand meer volgen. Toen zei de andere schaap... ik ook. En de andere zei ik ook. En weer de andere zei ik ook. Ik, ook, ik, ook. ik herken toch de mens in dit gedrag. Helemaal wanneer we het hebben over racisme. Een totaal ander onderwerp lijkt het, maar het is hetzelfde. Een Vries ging naar Limburg op vakantie... en zag een herder met een kudde schapen. Hij vroeg hem, hoeveel eet zo'n schaap nou per dag? De herder vroeg, welke, de zwarte of de witte schapen? Nou, de witte. Nou, tien kilo gras, zei de herder. En de zwarte dan? Ja, ook tien kilo. Oh, um, hoeveel vol geeft zo'n schaap per jaar? Welke, de zwarte of de witte, vroeg de herder. Nou, de, de zwarte, zei de Vries. Dertig kilo per jaar? En de witte dan? Ja, ook 30 kilo. Oh, um, hoeveel weegt zo'n schaap? Vroeg de Vries. Welke, de witte of de zwarte? Zei de herder. Nou, de witte. 50 kilo. En de zwarte dan? Ja, ook 50 kilo. Nou, die Vries flipt helemaal. Hij zegt, waarom vraag je de hele tijd witte of de zwarte... terwijl ze allebei hetzelfde doen? Nou, zei de herder. De witte zijn van mij. En de zwarte dan? Ook... Dus mensen, stop ermee met die onzin. We zijn echt allemaal hetzelfde. Al lijkt het geloof, cultuur, nationaliteit, kleur en geur anders. In ons wangedrag tegenstrijdigheid, hebzucht, egocentrisch bestaan... in angsten en dromen zijn we echt hetzelfde. Heus, laat het los. Neil Gunjelli, maandag, het ochtendhumeur van Hans Pum.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 And That it's lifting you up, up, up and away And over to a table at the Gratitude Cafe And I am finally there And all the angels, they'll be singing A -la -la -la -la -la -la, la la la, la la la, la la la yes. Well, I don't wanna break before Christian Mrazer, 2008. Make it mine. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. De Universiteit Twente heeft, het, heeft een opslagmedium ontwikkeld... dat één miljard kan, jaar kan bestaan. Harde uh, schijven waar nu informatie op wordt opgeslagen... gaan hooguit tien jaar mee. De schijven is ontwikkeld door onderzoeker Jeroen de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft dat voor zin? Uh, het doel van de, het, uh, deze schijf, of het project eigenlijk is dat als we een, een nalatenschap willen hebben van de mensheid... voor lang nadat de mensheid eigenlijk uh, niet meer bestaat... Ja. dan uh, zouden we daar een medium voor moeten hebben. En eigenlijk alles wat we op het moment hebben... Is, uh, is niet geschikt om zo lang bewaard te blijven. Hoe weet u zeker dat dat 1 miljard jaar meegaat? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want ja. uh, wat wij hebben gedaan is... De, de, deze schijf is verwarmd met name om te kijken of we een versneld verouderingsproces kunnen uh, simuleren. En in, in dit geval, uh, zou als dit uh, de dominante reden is waarom het kapot zou kunnen gaan... hebben we aangetoond dat het uh, zeer lang kan blijven bestaan. Dus een ja. miljard jaar zou moeten kunnen, mits het goed opgeslagen is. Daarentegen zijn er natuurlijk andere invloeden... die, uh, die zeker nog onderzocht moeten worden om te kijken of het daadwerkelijk... Uh, een miljard jaar zou kunnen blijven bestaan. Ja. Is de techniek hetzelfde als voor een gewone harde schijf? Uh, of zijn de materialen heel anders en de techniek ook? Uh, in dit geval is het een, een hele andere techniek, ja. Deze, deze schijf die wordt uh, in één keer gemaakt en dan staat de data op. En die data kan vervolgens ook niet meer gewijzigd worden of, uh, of gewist worden. Dat is dan alleen maar mogelijk door de, door de schijf stuk te maken. En kan dat? De schijf stuk maken is... Uh, ja, de, de schijf zoals we hem nu hebben gemaakt is wel fragiel, dus... Uh, hij is uh, eenvoudig te breken. Dus uh, onder andere een, een goede plek om hem op te slaan en een, een, een doosje bijvoorbeeld waar hij, uh, waar hij beschermd zou zijn, is, uh, is nu nog zeker uh, belangrijk. Ja. Maar wij zien dit als de eerste, eerste stap in de goede richting. Dus we, we zullen doorontwikkelen naar een, een steeds robuuster opslagsysteem. En, ja. Zijn de hardware jongens, dus de leveranciers van computers en schijven... hier wel zo blij mee? Want ik kan me voorstellen dat als dit apparaat uh, op de markt komt... Uh, dat je uh, USB-sticks, uh, externe schijven, harde schijven... al dat soort dingen niet meer nodig hebt. Nou, voor heel voor lange termijn opslag zou dat inderdaad, uh, zou dit een vervanger kunnen zijn. Maar voor de, het dagelijks gebruik is, uh, is deze schijf dan uh, minder geschikt. En wat is er technisch anders aan de opslagmethode... Uh, nou, in dit geval wordt er een, een materiaal, en hier gebruiken we wolfraam, dat wordt van tevoren in een patroon gemaakt en dat wordt uh, ingepakt in een ander materiaal. En daarvoor gebruiken we dan silicium nitride. En uh, die combinatie van materialen zorgt ervoor dat, uh, dat het in ieder geval tegen een uh, behoorlijk hoge temperaturen bestand is. En uh, daardoor ook niet makkelijk gewist kan worden. Wat, wat wel het geval is bij magnetische media, zoals een harde schijf. Juist, dus je gaat er geen huistuin en keken dingen op zetten. Echt dingen die voor het nageslacht bewaard moeten worden. Uh, dat is het idee, ja. Dat ja. is het idee. Goed. Wanneer is die op de markt? Uh, op het moment hebben we geen idee om het op de markt uh, te brengen. Dit oh. is, uh, Zoals ik zei, het is de eerste stap in, een, in het onderzoeksproces. Ja. Dus uh, als het uiteindelijk tot een, tot een opslag... ...disc komt, waar, waar die we voor dit doel willen gebruiken... Ja. ...dan verwacht ik ook dat, we, uh, dat, dat er nog een heel aantal verbeteringen aan de disc uh, gedaan zijn. Goed, maar een wetenschappelijke doorbraak is het in zekere zin wel. Uh, Johan de Vries van de Universiteit Twente, ik dank u zeer. Dank u wel. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Uh, Mark Visser is hier al binnengekomen in herfstkleuren. Eens kijken wat voor kleuren Jeroen Wielard aan heeft in een gele bus. Ja, en die staat op de Lepelkruisstraat achter de Weespelstraat in Amsterdam. Jawel, en daar wordt vandaag de anti-islamconferentie gehouden. Hot! Allemaal in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Is is het NOS Journaal. Ik zei het al, Mark Visser is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Binnen de politie wordt er voorlopig van uitgegaan... dat de inbraak in de Haagse woning, die wordt beheerd door de Russische ambassade... niets te maken heeft met de diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland. De Haagse politie gaat er in beginsel van uit... dat het om wat zij noemt een gewone inbraak gaat. Alle resultaten van het onderzoek zouden daar tot nu toe op wijzen. Desondanks is een uitgebreid rechercheonderzoek opgestart.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 Als Aldi geen verbeteringen doorvoert, riskeert het bedrijf volgens de inspectie een boete. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dankjewel, Mark. Dus geen verkeersinformatie, dan kunt u uh, rustig de weg op. dus. En luisteren naar Jeroen Wilaert. Ik wens u vast een prettig weekend. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Wilaert. Goedemorgen. Goedemorgen, het gaat dus niet over een anti-islamconferentie. Dat was een ernstige verspreking daarnet. Het gaat hier vandaag in Amsterdam aan de Weefstraat... over de Europese Islamofobie-conferentie. Europese Islamofobie. Over de angst. De angst die uh, toch uh, degelijk de kop is opgestoken hier. Amerikaanse Franklin Delano Roosevelt, president, zei het... Diep in de vorige eeuw. There's nothing to fear but fear itself. Niets erger dan angst voor de angst. Vandaag dus is die specifieke angst het onderwerp van een conferentie in Amsterdam. Niet dus de angst voor de Russen, maar islamofobie. Het onderwerp blijft helaas actueel. Vooral omdat het de wereld uit moet. Taie zaak. Tegen het negativisme. Tegen radicalisme. Soft. We gaan hier de komende half uur niet zitten knuffelen in de bus... en ook niet veroordelen. Oplossing, oplossingen, daar gaat het om. Hoe zit dat met u? Hoe zit het met u, islamofobie? Of uh, heeft u er bij u in de buurt of in huis helemaal geen last van? Kunt erover meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten naar hashtag lijn1. En mailen naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl We worden bedreigd door de moslims, ja wij zijn bang voor de islam. We worden bedreigd door de moslims, het pastoor heet het imam. De mannen dragen witte jurken, dat is daar heel gewoon. De jonge zwarte leren jasjes en een mobiele telefoon. Een vrouw heet een moslim maar lijkt een beetje op een non Ze wonen in hele kleine vlekjes met een schotel op een balkon Ze doet aan hongerstaking en dat heet Ramadan En ze hebben weinig hobby's en een vrouw is minder dan een vrouw De vliegende panters met een uh, hele satirische benadering van de beeldvorming over moslims, over de islam. Uh, nou ja, het kwam allemaal wel langs, uh, inclusief het slachten en uh, de klededracht. Ik zat uh, in de bus en u heeft het kunnen zien als u meekijkt op de webcam al vrolijk op zijn carnavals uh, mee te deinen samen met uh, Samira El Kadousi. Kan jij bent, Dussie. Kan Dussie. Jij bent uh, journaliste, onder andere bij de NTR. En uh, uh, jij kunt je de humor hiervan ook wel uh, inzien, toch? Ik kan er wel om lachen, ja. Ik eh, denk dat lachen ook wel helpt. Dat helpt zeker. Ja, je kan natuurlijk weer grap terugmaken van... Uh, ja, ik heb een bom klaar liggen voor mensen die dat soort grappen maken. Of dat, maar dat, dat doe ik al. Het, het, is gewoon, het zijn wezenlijke uh, uh, ideeën die leven bij mensen over moslims. En, en daar moeten we gewoon om lachen ook. En niet de hele tijd in de verdediging schieten. Maar ja, klinkt klink net nu, nu zo'n islamitische Nelson Mandela. Maar ja, dat vind ik... Wat meer lachen met elkaar. Ik denk uh, dat dat uh, ook een aardig onderdeel is. Maar ook, mogen... sorry dat ik je onderbreek, Jeroen... ook gewoon erkennen dat er wel wezenlijke verschillen uh, zijn. Ik bedoel, ik draag een hoofddoek... en heel veel Nederlandse mensen die vinden dat raar. Die vinden dat een symbool van onderdrukking. Het nou, jaren... breekt er nog maar aan dat je hier in een boerka de boerkadebus moet binnengekomen. Nou, ja, precies, maar goed. Uh, uh, kijk, er is natuurlijk jarenlang... Maar je hebt ook ik... geen baard. Ik heb geen baard en ook geen snor. Er is natuurlijk jarenlang vanuit de media... een bepaald beeld van de moslimvrouw neergezet... dat als je een vrouw met hoofddoek op televisie ziet is het altijd problematisch. Dat is natuurlijk ook beeldvorming. Waardoor mensen dus automatisch... wanneer ze een vrouw met hoofddoek zien... ook denken dat zij zielig is en een probleem heeft. Want mijn hoofddoek is een vrijwillige keus geweest. En uh, ja, ik ben wel verder een vrije vrouw en onafhankelijk. Maar ik draag een hoofddoek. En op de een of andere manier kom je niet van dat beeld af. Ja, maar het is ook vreemd ja. als ik ergens in het buitenland ben... heel ver weg of, of dichtbij of in Frankrijk of in Spanje... dan kan ik de Nederlander er ook uitpikken. Heel He? Ook aan ja. zo'n soort houding, een kledingstuk. Ik geloof dat het toch veel verder moet gaan... dan mensen beoordelen op hun kleding. Juist. Ik zet nog even neer uh, wat dus de insteek is van deze conferentie... waar wij achter staan. De Europese Islamofobie-conferentie. Is georganiseerd door het euro mediterraan Centrum... voor Migratie en Ontwikkeling... en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie. Uh, belangrijke onderdelen van de campagne... en belangrijke onderdelen van de gesprekken... Zijn het benadrukken van het belang van bestrijding van alle vormen van racisme en discriminatie. Het tegengaan van alle vormen van extremisme, punt 2. En ook belangrijk, punt 3. Strijd tegen islamofobie is niet noodzakelijk gelijk met de verdediging van de islam. In die verdediging uh, schiet jij natuurlijk ook niet. Nee. Samira? Ja? Wat Want is, is, precies dat, is dat nodig uh, de, om dat zo te benadrukken? Yeah. <sighs> Nou ja, ik werk natuurlijk zelf in de media... en ik zie uh, wat, wat een enorm impact de media heeft. Ze hebben ontzettend veel mensen een hekel aan moslims... terwijl ze geen één moslim kennen. Ze kennen er echt geen één. Dus dan vind ik het zeer bewonderenswaardig... dat juist in die dorpen waar geen moslims wonen... mensen massaal op Geert Wilder stemmen. Dus de media heeft een enorm impact daarop. Dus ik zou zeggen... ja, mijn motto in het leven is gewoon sta gewoon open voor iedereen... En, en en, en, en wees niet bang. Het aardige is dat jij natuurlijk... Uh, je zegt het al, je werkt zelf bij de media. Je werkt bij de NTR. Um, die uitvergroting. Heeft dat ook ernstige vormen aangenomen? In hoeverre hebben de media er zelf schuld aan? Kortom. Nou ja, als, als moslims in beeld zijn, is het of met offerfeest... of na de ramadan het suikerfeest... of je ziet ze altijd wel in beeld wanneer het problematisch is. Er is altijd iets aan de hand. Het is nooit leuk. Moslims worden nooit neergezet als normale mensen... die ook boodschappen houden. Ze worden gewoon neergezet als aliens... Ik ken een uitstekend voorbeeld bij mij in de stad. Ik woon in Utrecht, daar heb je de Kanaalstraat. Die is ook wel eens heel fout neergezet in een programma van een van de commerciëlen. Met alle inderdaad, uitvergroting van de hoeveelheid mannen met baard die er rondlopen. Maar als je daar gewoon heel alledaags... Uh, rondloopt. Ik kom er uh, regelmatig. Dan zie je hoe uh, de werkelijkheid is. Hele doodnormale Utrechters die daar gewoon samen leven, samen kopen komen en ook heel veel in de winkel ingaan. In die Kanaalstraat die wordt ja, inderdaad nogal gedomineerd door um, en mensen en winkeliers met islamitische achtergrond. Maar het is daar uh, van een enorm gewoon wil ik yeah. maar zeggen. Nou, het enige wat ik wil zeggen is dus waar je bang voor bent het is eigenlijk gewoon een self-fulfilling prophecy dat ga je ook zien. Dus als je ze eng vindt dan ga je alleen maar enge mensen zien. Als je een bepaald beeld hebt van moslims dan zie je inderdaad alleen maar die jongens met de bondkraagjes die eng doen. Maar daar maar in die hele grote groep heb je allerlei soorten mensen. En wanneer je dus daar bang voor bent... Ja, is dat dus wat steeds voor je uitkomt. Een Europese islamofobie-conferentie. Je zou aan de ene kant kunnen zeggen... jammer dat die er nog moet zijn... maar aan de andere kant ook goed dat die wordt georganiseerd... Ja, zeker goed dat die wordt georganiseerd. Kijk, weet je wat is? Ik heb het nu over de rol van de media. Maar er is natuurlijk ook vanuit de moslims zelf... moet er veel meer gebeuren. We moeten veel proactiever en opener staan. En uh, wat ik natuurlijk zelf ook heel, heel vaak heb meegemaakt... als ik dan items of, of, of programma's wilde maken... dat ze niet mee willen doen, omdat ze het eng vinden... dat ze toch weer verkeerd worden geportretteerd. Dus vanuit de moslims zelf die moeten ook minder bang worden. Het is eigenlijk een angst aan twee kanten die ik zie als journalist... Overigens is het uh, hier op de conferentie uh, niet alleen maar preken voor eigen parochie. Het zijn niet alleen maar uh, uh, Mohammed Rabbahs, hoewel die er wel is, um, van het Landelijk Beraad Marokkaan. Met ook Jan-Jaap de Ruiter is hier, islamo islamoloog. Ties Prakke, de emeritus hoogleraar strafrecht. En Ineke van der Valk, onderzoeker en schrijver van islamofobie en discriminatie. Te benadrukken dat alle nuances worden bekeken. Um, in de bus. Inmiddels ook aangeschoven. Yassin El Forkani, goedemorgen. Goedemorgen. U bent, zeg maar zelf, wat u zo'n beetje allemaal beweegt, wat u doet hier in Nederland. Ja, ik doe een aantal dingen, met name focus op twee dingen. Ik ben een imam, preek in verschillende moskeeën. En daarnaast ben ik woordvoerder van de contactorgaan Moslims en overheid. Ook weer een beeld, hè? Imam, man die op de kansel hele anti westerse vreselijke dingen staat te roepen. Ja, die, die zijn er ook. En ook in Nederland. Nou, kijk, dat is ook de andere kant van het verhaal. Uh, we hebben het nu over angst voor de islam. Uh, we hebben het over islamofobie. Aan de ene kant uh, is het gewoon oké okay dat iedereen kritiek kan leveren uh, uh, op een religie. Uh, en ook met name ook op de islam. Daar is helemaal niks mis mee. Maar waar we nu te maken hebben, hebben we te maken eigenlijk ook met ja, moslimdiscriminatie. En dat is uh, wat mij betreft uh, uh, wat concreter. Uh, we hebben het over angst. Uh, ja, nou, angst is er ook uh, voor die islam. Uh, Um, um, um, mensen zijn blijkbaar bang, op een of andere manier. Um, en daar, daar, nou ja, er, zijn, er zijn er toch wel feiten geweest, maar die feiten die dateren van 2004. Theo okay. van Gogh vermoord. Ja, nee, maar daar. daar... A. Nee, dat, dat begrijp ik. En daar maken wij uh, denk De ik. De iconen met... van het kwaad. Ja, nee, dat, dat begrijp ik ook. En daar maken wij, denk ik, met z'n allen ook als moslimgemeenschap. Eh, ook als Nederlandse samenleving. Eh, zijn we daar met z'n allen verantwoordelijk voor? Want laten we nou eerlijk zijn: eh, eh, als het gaat om het voeden van die angsten. Eh, we hebben natuurlijk wel een aantal ideologieën die, die, die, die, die toch wel een hele radicale eh, standpunt hebben. Of het nou aan de kant van de moslimgemeenschap is, of aan de andere kant is. En dat zijn twee eh, pilaren die constant het debat voeden, waar die angst ook sterk naar voren komt. Eh, denk aan Ala uh, Sharia voor Holland, denk aan, aan, aan, aan jongeren. Die, die, die tot het jihad oproepen als het gaat om vraagstukken die in Syrië spelen. Dus wat dat betreft denk ik dat dit een vraagstuk is... die we met z'n allen serieus moeten oppakken... en waar wij ook als moslimgemeenschap, maar ook als Nederlandse samenleving... gewoon een belangrijke rol in moeten spelen. Bent u een matigende imam? Ja, termmatig is een, is een ja. containerbegrip. Maar waar, ja. het wel, waar het wel om gaat, is dat ik zeg... je kan prima moslim zijn, je kan een goede moslim zijn... zonder dat dat een belemmering moet hebben om een goede burger te zijn. Nog sterker... Een een goede burger betekent een goede moslim. En een goede moslim betekent geen goede burger. Uh, dus, dus, dus, dus wat dat betreft is dat wel een, een belangrijke, essentiële waarde... waar we met z'n allen voor moeten staan. Angst is ook zo'n containerbegrip. Zeker. Maar hoe verminder je hem? Nou ja, nou, door erover te praten. Maar wat ik nog belangrijker vind... is dat we uh, met name in moskeeën, in allerlei religieuze instituties... hier veel aandacht aan moeten besteden. Waar je aan de ene kant in staat moet zijn uh, uh, om een verhaal te hebben... Die past in de Nederlandse samenleving, ook die past bij de jongeren die zoekend zijn als het, gaat, als het gaat om religieuze overtuiging. Moet je daar niet vooral op focussen. Op die jongeren. die jongeren minderheid wellicht die dreigt te radicaliseren, die geneigd uh, is tot extremisme? Zeker, zeker. Dat is ook een verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen. En uiteindelijk heb je daar voedingsbodems voor. En die voedingsbodem, dat kan een discriminatie zijn. Ik, ik ben het niet aan het, uh, hoe noemen ze dat, aan het goed praten. Maar uiteindelijk zie je dat daar een visuele cirkel aanwezig is... waar alles een samenhang heeft met elkaar. Waardoor iemand radicaal wordt, waardoor iemand bepaalde gedachtegoed heeft. Maar waar het mij om gaat, is dat, dat een moslim zelf... een hele belangrijke grote religieuze draagt als het gaat om, um, om, zijn, uh, ja, om de manier hoe hij de, de islam presenteert. Ik heb Afgelopen vrijdag uh, heb ik in, in Rotterdam gepreekt. Uh, en daar sprak ik over, over dit uh, vraagstuk. Um, um, en ik had toen ook gezegd van jongens, wees ervan bewust dat jij een soort ambassadeur bent van, die, van, van, van de islam. Dat betekent mensen kijken naar je, vooral in de gevoelige, griemige samenleving waar we in, in zitten. Dat betekent extra verantwoordelijkheid. Dat betekent, islam is niet een baard dragen... maar islam is niet door rood licht lopen. Islam is, is, is, is, is mensen netjes bejegenen. Fatsoenlijk burgerschap. Fatsoenlijk burger zijn, dat is islam. Um, Samir, je wil even in. in ja, brengen. ik wilde wat zeggen. Want um, je, je, je gaf net als voorbeeld. Even kort, want uh, we hebben een Mohamed B en Samir A. Kijk, dat zijn, en je, dat zijn jongens geweest met grote psychische problemen. We moeten ook niet vergeten dat veel jongeren in Nederland. te maken hebben met. Uh, tussen twee culturen opgroeien. Soms ook uit grote gezinnen komen. Arme sociale klassen. Dat speelt ook allemaal mee. En die gaan dan uit naam van islam. gaan zij dingen doen of iemand vermoorden. Maar bijvoorbeeld toen er in Alfa aan de Rijn. Die de jongen iedereen doodschoot, dat was iemand met psychische problemen. Het was een Nederlander. Het was een Nederlander, maar het valt mij op dat, dat wanneer een, een, een moslim iemand vermoordt, komt het altijd door de islam. Maar we kijken niet, heeft die jongen misschien psychische problemen gehad? Of het en niet we, gewoon door zijn individuele stoornis Het is komt. een individuele stoornis. En dat, dat doen we dus wel bij Nederlanders. Dan kijken we wel op die manier. Maar als het een moslim heeft gedaan, dan is het nooit een psychisch probleem, maar komt, is het een islamitisch probleem. Dus dat ja, eigenlijk ik hoor ik jou zeggen, Samira Kandusi, laten we het wel even gewoon normaal houden. La, laten we het gewoon even reëel houden. Uh, is dat uh, ook uh, jouw idee? Jacob, aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, luister, ik sta echt, geloof me, open voor allerlei uh, volken en, en mensen. En uh, ik heb er eerst een beetje collega's. Uh, daar zitten echt aardige mensen tussen. Maar er zijn wel wat irritaties die gewekt uh, worden. Ik noem daarvan twee uh, voorbeelden. Uh, het, is ons bedrijf, het bedrijf waar ik werk is het, als dat bedrijf is er niet toegestaan hoofdeksel te dragen. He? En als je dan vraagt, van, ja, maar uh, waarom wordt er dan zo'n uh, eigenaardige uitzondering gemaakt? Als het om geloof gaat, ja, dan schiet men in de kramp en men heeft daar geen goed, uh, goed antwoord op. Nou, een ander voorbeeld is, nota bene, in, Euro in Europese paspoorten. Uh, als een uh, vriendin of ik uh, een hoofddeksel daarop dragen, dan, uh, dan, uh, dan kan dat uh, niet... Uh, helaas dat een deel van, van, die, van die wrijving, uh, dat die bebed uh, ja, is aan, aan, aan de houding en aan de macht van het getal wat geclaimd wordt uh, van... van veel uh, Mohamedanen zelf. En ik zeg er helemaal niet bij dat wij Westerlingen allemaal zulke lievertjes zijn. Maar uh, ja, ik wil wel wat uh, gedachtevoedsel meegeven. Nou, de, de, je houdt het in ieder geval reëel gelet op uh, je uh, uitspraak over de, de Westerse lievelingen. Maar hoe zit het met, jou, hoe zit het met jouw angst, Jacob? Heb, heb jij islamofobie? Je hebt irritatie, maar dat is iets anders ik, dan bang zijn. Nou, ik heb uh, in, in die zin, uh, nee, ik, ik heb er weinig last van, maar ik ben uh, niet gelukkig en ik ben in zekere zin ook ja, ongerust over, uh, over heel, heel radicaal gedachtegoed. Nou ja, goed, en, en daarom, daarom, uh, is het toch, daarom is het nogmaals toch uh, zinnig dat hier uh, een Europese islamofobieconferentie plaatsvindt vandaag, toch? Ja, maar daarin, dat soort bijeenkomsten wordt ons vaak ook een, ook, ook, ook een schuldgevoel uh, aangepraat. En er worden heel veel dingen worden met de liefde. Nee, er worden hier hele reële, reële ik, dingen besproken. Het, het benadrukken, kan, het het benadrukken kan, bijvoorbeeld van het belang van de bestrijding van alle vormen van racisme en discriminatie. Daar, je, daar kan toch niemand op tegen zijn? Het gaat hier nee, om het wegnemen van irritaties, toch Jacob? Nee, maar je, kunt, je, je, kan, je kan er niet omheen. Dat, kijk, we hebben hier Ooit Pinda chinezen gehad. Die waren ook, uh, die hadden ook geen, uh, een, een, een, onder, die waren hier ook onder moeilijke omstandigheden. Die werden ook niet serieus genomen. Die mensen deden geen vlieg kwaad. He, en hier uh, ja, uh, is, een, is een, dus gewoon, er bestaat een hoop criminaliteit onder onder, uh, onder andere marokkaanse jongeren. Ja, maar Samira El Kandousi, zeggen, Jacob, mee, die net kan heeft dat, net ja. Samira heeft ook al gezegd en de, de imam hier ook dat er ook talloos veel uh, hele gewone ingeburgerde uh, mos, ja, moslimjongeren maar dat is de zaak en, en mensen zullen ontlopen. Nee. Dat is nou typisch weer de zaak omdraaien. Kijk, we hebben al een probleem met, dat hadden we al lang, in, in, in wijk als, als als morgen stond. Ik weet niet hoe heet het, in, in, in moerwijk in, in en om Den Haag in de jaren 70. Dat was, dat was Lely Blank in die tijd. Er was, was een hoop eh, tuig in, in, in die tijd. Dat probleem hadden we al. En nu, nu, nu komt dit er gewoon al op bij. Mensen die, die, die, die, niet, uh, die heel moeilijk kunnen integreren. En nogmaals, als het gaat om radicale islam en de westerse samenleving is onverenigbaar. En als die conferentie daar iets in kan bijdragen, heb je mijn zegen. Goed, Jacob, dankjewel. Heel duidelijk. Um, aan de telefoon al een hele poos ook uh, Brahim Boerzik, ondernemer, voormalig GroenLinkser in Rotterdam. Um, jij kon niet naar de bus komen, maar wel aan de telefoon. Uh, je hebt al een tijd zitten luisteren. Wat is je indruk en je idee? Nou, de algemene lijn is dat ik het wel over het uh hoofdlijnen wel eens ben hoor, met wat op zien heeft gezegd, maar ook wat uh, uw gasten in uh, de uitzending hebben gezegd. Uh, mij uh, valt het wel op dat we weer, uh, ook in deze uitzending een beetje weer in de herhaling vallen. Hè? Bedoel, dit is nou precies waarom juist ook deze conferentiedekking wel goed voor is. En dat zou ik ook heel fijn vinden als we nou een keertje uit die cirkel, uit die visueel cirkel zouden kunnen stappen. En allemaal moslims en niet-moslims over onze grenzen heen zouden kunnen denken en handelen. Kijk, blijven, elke, uh, uh, als iedereen met uh, de hak in de zand gaat zitten en elkaar gaat zitten vertellen, maar wij zijn goed en wij doen fout en dit doet uh, hoofddiksompje dit, bla die bla. Ja, dan kom je natuurlijk niet uit. We moeten echt een keertje uit die visuele cirkel komen en zeggen van we zijn allemaal burgers van dit land. En als het goed gaat met dit land, dan gaat het goed met ons allemaal. Gaat het naar de kloten met dit land, dan gaat het ook met ons allemaal naar de kloten. Ja, dat moeten we niet willen. Ja, ik ben het er ook uh, met lijn 1 in lijn 1 erg mee eens dat wij hier ook niet zitten in de bussen voor een herhaling van zetten. Maar is er dan uh, toch ook iets uh, waar je het hebt over het doorbreken van de cirkel iets gunstig? Zie je, zie je toch in de samenleving wellicht buiten deze conferentie van allemaal geleerde mensen zich iets aftekenen wat lijkt op het doorbreken van die cirkel? Nou ja, je hebt ook soms wel geleerde mensen nodig om de cirkortje te kunnen doorbreken. Natuurlijk, laten we daar verder in. Zijn. Ik ben, ik ben, ja, maar de uh, geleerden alleen doen het niet. De samenleving moet het doen. Nee, maar die geleerden die zijn ook een deel van de samenleving, als het goed is. En ik, uh, ik, ik, ik vind een, ook uw opmerking, uh, ik neem dat niet kwalijk, uh, uh, ook in de uitzending, de raadbaas in dit jaar. Kijk, het gaat in deze samenleving die zichzelf... Heeft gewerkt voor deze samenleving. En ook met de geleerden, ook met de, de beheers Ja, dat, dat is goed. Uh, het is een nieuwe generatie. En we terug naar die cirkel. Kijk, zo, de Fortani. Uh, het is ook een leuke uh, zo'n jongen die ook weer nu wil worden voor de van de Moss. Dus het gaat allemaal wel een goede top, denk ik wel, horen. Maar dan mag je me helemaal niet zoveel zorgen. Het heeft wel nog een tijd nodig. Uh, maar uh, die, die, die moeten we ook gewoon nemen. En we komen uiteindelijk wel. Nou, ja, we willen allemaal. Ook, ook bij. Door die appel heen moeten gaan bijten. Gaat het niet voor. Maar ja, er is. geen kinderen gaan echt niet terug naar Marokko. De kinderen van mijn kinderen gaan ook niet terug naar Marokko. En de Nederlandse kinderen gaan ook niet allemaal in de klimaatbuiten. Want dus we zullen samen gewoon daar echt iets moois van maken. En hoe gaat het met die kinderen? Hoe gaat het met die kinderen, Brahim? Ik denk echt, als ik nu kijk naar de kinderen. die leven echt in een hele andere wereld dan wij. Die zitten echt nog heel. Ik vind het. Gewoon geleerde in oud woord dat je natuurlijk wijs wordt maar met wijsheid word je ook een beetje, ga je ook een beetje roesten in die wijsheid. Dat is ook niet, ook niet zo verstandig. Ik, als ik nu naar mijn dochter kijk van vier jaar, die zit met uh, Nederlandse kinderen op school. En die zijn met andere dingen bezig. In de islam is wel leuk. Het geloof ik wel leuk. Ze zitten ook echt zoveel van elkaar. Ze komen ook bij elkaar op de vloer. In mijn periode, toen ik nog op school was, kwamen wij bijna nooit bij Nederlandse kinderen op de vloer. In mijn periode. Ik zie nu mijn dochter bij, want die is iedere week wel bij een vriendinnetje of een vriendinnetje. die komt koet weer los. Nou, dat dus is, die pikt dat... veel sneller, die pikken echt veel sneller ja, dingen van elkaar ja, op. Ja, die snel binnen van elkaar. Dat is dus een heel duidelijk uh, beeld. Uh, jassie voor elkaar. Ja, zeker. Wat Brahim nu zegt, hij, hij, naar mijn mening zet hij ook de vinger op de zeer plek. Waar uh, heel veel uh, moslimjongeren zitten. Uh, ik heb afgelopen woensdag ook een les gegeven. En ik vroeg aan de klas: wie voelt zich hier Nederlander? Uh, ja, ja, Nederlander? Uh, nou ja, tot mijn verbazing, 80% van de moslimjongeren, Nederlandse moslimjongeren, voelen zich geen Nederlander. Uh, niet. Die, die, ja, die, die identificeren zich niet met de Nederlandse samenleving. Daar ik is ging nog daar, veel te doen. Dus. Ik ging daar verder over doorpraten. En uh, toen zei een jongeman tegen mij: Ja, nou ja, ik zei, dan moet je toch terug naar Marokko? Ja, hij zegt: In Marokko daar heb je geen geld, dan kan ik niet eten, dan kan ik niet drinken, dat is afschuwelijk. Nee, daar, daar heb je het dus. En uh, dan zei ik: Van nou ja, dus je bent een soort profiteur, zeg ik tegen hem. begon hij te lachen. Hij zei, Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Dus wat dat dat gevoel van Nederlander zijn. Burgerschap omarmen. Dat is naar mijn mening wel een hele belangrijke... Uh, essentiële punt waar we aan moeten werken. En ook wat Brahim zegt. en Dat vind ik ook interessant. Als het gaat om die ontmoetingsmomenten. Ik heb wel eens een keer voor de grap naar Marokkaanse jongeren gevraagd. Van, mag ik even je telefoon? Als je naar zijn telefooncontacten kijkt. Dan zitten alleen maar Marokkanen. Uh, er heeft geen vrienden van Nederlands afkomst. En soms andersom ook. En daar, dat baat mij zorgen. Dat zijn jongeren die hier opgegroeid zijn zijn, hier geboren en getogen zijn... ...en toch niet in staat zijn om die bruggen te slaan... ...op een hele normale privéleven. Dus we hebben het niet over politieke... ...moeilijke processen, maar we hebben het gewoon over... ...wat gaan drinken met Jan en met Piet... ...en met Marjolein, waarin je gezellig met elkaar... ...over dagelijkse leven dingen gaan praten. De cirkel doorbreken. Dat is belangrijk. Tegen de angst. Samira. Ik zeg, gelukkig hebben we Ali B. <laughs> ja. Ook een icoon. Ja. Maar helpt het? Ja. Ik denk dat hij wel heel erg positief een leuk, leuk beeld van een leuke moslim laat zien. En als je zijn programma bijvoorbeeld kijkt waarin hij muziek maakt met, met Nederlandse mensen. En, en rapmuziek uh, verenigt zeg maar, met, met klassieke muziek. Ja, dan zie je dus dat, dat werelden wel elkaar kunnen ontmoeten. Ik vind dat hij dat heel leuk en heel goed doet. En niks profiteur. Nee, natuurlijk niet. Hij is hier geboren en opgegroeid. Nee, ja. juist creatief. Creatief. Kunstzinnig. Openstaan. Dat, ja, ik klink weer als moeder Teresa... maar je moet gewoon echt openstaan voor anderen. Voor hun verhaal. En, en nogmaals, kijk, ik, ik ben hier niet om moslims te verdedigen. Of, of We moeten hier ook niet zijn om met de vinger naar elkaar te wijzen. Ik vind dat er vanuit de moslims nog heel veel moet gebeuren. Opener ook. Een ander beeld van zichzelf laten zien. Niet met een lang boos gezicht. Glimlachen naar elkaar. En dan wordt die Nederlander wat minder bang voor ons. En uh, vooral ook, om even terug te komen. Begin van de uitzending. Humor. Humor. Ook lachen. een beetje erom lachen. Juist. Naast een conferentie over islamofobie. Hoe nodig of hoe jammer ook. In Amsterdam. Dit was lijn 1. Multicultureel als altijd. Da Hoe houd je de klassieken uit de literatuur levend? Literatuurwetenschapper Saskia Pietersen geeft colleges over Louis Couperus en promoveerde op een studie over Multatuli. Bas Heinen schreef De mystiek der onzichtbare dingen. Een bevlogen essay over couperus En maakte een documentaire over hem. Hij is heel scherp, ook over seks. Volkomen open. Hij houdt wel rekening met zijn publiek. Maar hij zelf is totaal niet preuts in al die boeken. Een loflezing op het werk van deze twee grootste Nederlandse auteurs. Vanavond tussen 7 en 8 in Brands met Boeken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En dan overmorgen weer boodschappen. Bestaat er nou niet een koelkast waar je eten veel langer in kunt bewaren? Bij Electroworld hebben we beste selectie. U ziet meteen welke koelkast het meest geschikt is voor uw wensen. Kies er een met een hoge score op gebruikscomfort. Deze zijn voorzien van de nieuwste vershoudtechnieken. Uw boodschappen blijven tot drie keer langer houdbaar. Zoals een liebherr Vries combinatie. Nu 1299 euro. Nooit meer zoeken. Ik hoef alleen nog maar te kiezen. Electro World. Beste selectie. Beste service. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk... tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl Schepper en Co in het Land gaat vandaag over de grenzen van moederliefde. Je kind is drugsverslaafd en doet alles om aan geld te komen. Hij steelt zelfs jouw schoenen. Vandaag in Schepper en Co in het Land... Helena Isenia. Rond 5 uur bij de NCRV Nederland 2. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook.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 Maar een vraag die vaak vergeten wordt is... als ik mijn eigen beroep niet meer kan uitoefenen... maar ander werk nog wel, heb ik dan ook recht op een uitkering? Riaal heeft samen met experts zoals ik... de top 10 vaak vergeten vragen opgesteld. Zodat u ze straks niet vergeten stellen. Kijk voor de zekerheid op Riaal.nl Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl bij Reaal kunt u ervoor kiezen uw eigen beroep te verzekeren. Bespreek de mogelijkheden eens met uw tussenpersoon of kijk op real.nl